Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wekers van Financiën wil onderzoeken of de fiscale bijtelling afhankelijk kan worden gemaakt van het daadwerkelijk gereden aantal privé-kilometers. Dat zei hij in de Tros auto Show op Radio 1. Wekers noemt het huidig systeem onrechtvaardig. Wanneer iemand een auto van de zaak heeft en hij rijdt net iets meer dan 500 kilometer, dan betaalt hij nu de hoofdprijs. Iemand die heel veel privé rijdt met de auto van de zaak, die betaalt hetzelfde. En dat moet volgens de staatssecretaris anders. Hij vindt dat mate je meer privékilometers maakt, je meer moet betalen. De neuroloog Janssen Steur is ontslagen bij het ziekenhuis in Duitsland waar hij werkte. Het ziekenhuis in Helbron zegt in een verklaring dat het pas gisteren, na de ophef in Nederland, achter de voorgeschiedenis van Janssen Steur kwam. De samenwerking is toen direct verbroken. Janssen Steur werkte er sinds 2011... Voor zover het ziekenhuis heeft kunnen nagaan... heeft Janssen Steur in Helbron geen foute diagnoses gesteld. Hij werkte namelijk als assistentarts. Hij moest voor al zijn beslissingen verantwoording afleggen bij een andere arts. In Nederland loopt een strafzaak tegen Janssen Steur. Er wordt ervan verdacht dat hij als arts bij het Medispectrum Twente... foute diagnoses heeft gesteld. Mogelijk hebben 13 mensen daardoor onterecht een hersenoperatie ondergaan. Ook zou Janssen steur autopsieën hebben uitgevoerd... zonder dat hij daarvoor toestemming had van de nabestaanden. Het museum in Delft is vandaag voor de laatste keer open. Het museum gaat samen met het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Op de voormalig vliegbasis Soesterberg gaan de musea samen een nieuw museum bouwen... dat in het najaar van 2014 open gaat. Het afgelopen jaar trok het museum in Delft 73.000 bezoekers, een record... Het weer bewolkt en af en toe wat regen. Temperatuur rond een graad of 9. Morgen weinig verandering. Na het weekend bewolkt en iets kouder. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Het is druk naar Ikea Delft. En dat is de merk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Er staat bij de afrit Delft 3 kilometer file. Alle parkeerplaatsen zijn daar vol. En daarom heeft de politie de afrit naar Ikea dichtgegooid. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVO. Hans Smit. Ik vraag je af of de IKEA betaald voor deze verkeersinformatie, maar dat zal wel niet goed. Uh, welkom terug bij Opium. Uh, vier gasten aan tafel. Uh, Roland Kieft, die bespreekt straks uh, een drietal uh, klassieke CD's. Kun je nu alvast iets vertellen over wat we gaan, ho gaan horen, waar we het over gaan hebben? Uh, het is um, 2013 Verdi jaar. Mm -hmm. 2013 is Benjamin Britten jaar. En eigenlijk is elk jaar malen, ja. Dus, ja. Uh, die drie. Oké, okay, goed. Uh, uh, Fraukje Tijman, ook hier aan tafel, heeft een uh, roman geschreven. Dit, De Rauw Club. Uh, uh, het fenomeen Rauw Club. Kun je heel kort uitleggen wat dat, wat dat inhoudt? Alle gezelligheid, uh, <laughs> sociale gezelligheid rondom de dood. Ja, ja. Oké, okay, da daarover uh, <laughs> later meer. Okay. En uh, Remco, Vrijdag en uh, Martine die voor aan tafel... hun voorstelling rond uh, is een uh, succes in de, de theaters... En, en jullie zijn zelfs van plan om zo dadelijk nog een stukje te laten horen... begrijp ik hier aan tafel, Martine. Ja, ja, ja, ja. Moeten er uh, nog stemoefeningen voor worden gedaan? Of, uh... Nee, hoor, we hebben ons al uh, nee, heel goed voorbereid. schudden wij zo Kuis. uit de mouw. Uit de, de mouw, mou. goed. Daarover uh, dat dus straks. Eerst nu uh, uh, wederom met gitaarbegeleiding Mathilde Santing en Achillesstraat of Achilles Street. Mm. Under a perfect half moon Over Achilles Street I call for change Cause in spite of refusing to Do as I'm told, swallow my pride So many options that I left untried I'm already late, so it'll better be soon Under a perfect half moon Under a perfect half moon Over Achilles Street I lose my patience With mistakes that I seem to repeat Better be safe than sorry That's what I thought But still I was lost Without a plan life can never turn sweet Here in Achilles Street Oh how my doubts seem to be ruled by my deeds Oh how my deeds seem to be ruled by my doubts Every time I cry I get reconciled My tears couldn't change my way in Achilles Street By saying no every time, I thought I was true to myself It brought me so much, but it's starting to feel Like an Achilles heel When I feel strong, don't need to use any force. When I use force I seem to lose my strength Time is running out I have to lose these doubts I see a door that I can't seem to open i see a window i can't seem to close i'm already late so it has to be soon under a perfect half moon under a perfect half. Moon. Matthijl de Santé, Maarten van der Gent op de gitaar. Achilles Street, Amsterdam Zuid, maar dan anders, denk ik. Toch? Ja, het was het de wilde Amsterdam Zuid, Achillesstraat? Uh... Uh, het is natuurlijk een symbolische straat. Het is een symbolische, traat, een symbolische straat, straat, want het is ook een heel, zomaar ah, maar hey, zeggen. Daarom. Ja, daarom. Ja, ja. Na dertig na, na jaar ga je weer uh, een heel andere richting. Want je bent terug bij het zelf schrijven van nummers. Ja, terug. Ik heb het eigenlijk. Bijna niet gedaan in, in 30 jaar. Je ja. zou wel kunnen zeggen niet. Nee. En, en toen ik wat geschreven heb, ja, dat is echt 28 jaar geleden, heb ik alleen uh, muziek geschreven, de teksten niet. Nu ja. heb ik eigenlijk bijna alle melodieën en bijna alle teksten, 99 procent. Ja. Ja. Wat was de aanleiding om ineens deze hele nieuwe weg in te staan? Wat gebeurde er? Nou, het was eigenlijk, ik was op zoek naar een titel voor de Anniversary Tour. Uh, 30 jaar mm -hmm. uh, in het vak. En ik was al heel lang bezig met een titel. En toen, op een gegeven moment had ik iets eigenwijs gedaan. Ik had niet overlegd met iemand. Toen, toen sms'de ik hem. Ik had wel met je over, willen overleggen. Given the chance. Mm. En toen dacht ik, ja, dat is de titel. Omdat ik me ook uh, eigenlijk voor het eerst weer herinnerde... dat ik, toen ik 20 was, had ik besloten om geen zangeres te worden. En was oh. ik muziekwetenschap gaan studeren ja. in Amsterdam... Ja, ik dacht toch, ik zag het helemaal niet zitten eigenlijk, die um, muziekindustrie. Ik dacht, ik ben toch blond. Ik kom vast niet achter het stuur terecht. En um, muziek is altijd voor mij eigenlijk... Veel, de binnenkant is altijd veel, erg veel belangrijker voor me geweest dan de buitenkant. Wat bedoel je met de binnenkant? Nou, zeg maar, het, het, het muziek maken zelf. Mm. En, en, en wat je daar voor plezier aan ontleend. Die communicatie binnen de muziek... is altijd voor mij heel magisch... en heel mysterieus en heel belangrijk geweest. En Meer dacht, dan het optreden eigenlijk. Ja, ik dacht, als ik straks dan gedwongen moet... bepaalde liedjes moet zingen... of gedwongen bepaalde dingen doen... ik dacht, dat gaat niet goed aflopen, dus ik doe het niet. Dus hm. toen ik het in mijn schoot geworpen kreeg... op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, nou dan... als jullie zo beginnen... <lacht> dan ga ik proberen om zoveel mogelijk te leren. Want ik dacht in het begin, van, ja, je bent wel een zangeres... maar je bent geen muzikant. En als je geen muzikant bent, dan kan je ook niet achter het stuur. Dus ik heb werkelijk alles verzonnen... om zoveel mogelijk um, te leren. Mm -hmm. Tot ik op een gegeven moment dacht... ja, maar Mathilde, je bent nu 50. Hoe mm. lang ga je nou nog door met leren. Nu en... zit je toch wel eens achter het stuur, lijkt mij. Hè? Ik zat ook wel achter het stuur. En het laatste project wat we deed was het Sinatra-project. Daar Heb ik ook ontzettend veel van geleerd. Ja. En eigenlijk begon ik me een beetje te vervelen. Iets was klaar met het vertolken van Andermans uh, binnenwereld. Dus ik dacht van, ja. En ik heb een, uh, sinds een paar jaar een eigen radioprogramma. Dat heet de Puber en de Professional. Mm -hmm. Op Amsterdam FM. Ja. En daar uh, praten we met muzikanten, nodig muzici uit. En daar heb ik een co-pilot, Martha Jane Settler. Zij schrijft elke week een nieuw liedje. Dus naast mij zag ik al die nieuwe liedjes geboren worden. En op een gegeven moment schreef ik er zomaar zelf heen. Op basis van die woorden: Given the chance. En nou, ik heb hem net gezongen, Given. Ja. Give ja. En toen merkte ik ook dat het, als je zelf iets schrijft. dan duurt het wel drie weken tot je het mooi vindt. Dus. Na drie weken dacht ik opeens, hé, dit is een heel mooi liedje. Dat had ik helemaal niet in de gaten. Dat Zo werkt dat, dat wist ik niet. Want ik nam natuurlijk altijd hele goede song. Ja, Dus drie weken zingen tegen je, tegen je zin eigenlijk. En dan wordt Nou, het mooi. ik heb het op de radio gezongen. En ik dacht, nou ja, leuk gedaan. Aardig. Leuk geprobeerd, ja. weet je. Ja. Maar nu weet ik van, ja, dat is wel... Dus toen... Ja, toen werd ik uitgedaagd, ook door mijn eigen mensen. Die zeiden, nou, kom op, Mathilde, je hebt nu die anniversary gedaan. Laten we gewoon, je, hebt, je kan het, je hebt een paar liedjes geschreven, let's go. Dus toen heb ik me helemaal de pletter gecomponeerd. Melodieën geschreven, teksten geschreven, ja. verhaal verzonnen. En we zijn onderop Komt er nu een, ook een album aan? Ja, natuurlijk. Met al eigen, eigen werk? Natuurlijk, ja. ja? ja. Fijn. <laughs> Mooi vooruitzicht. Je gaat nog twee keer optreden straks bij ons. Ja. Of nee, nog, nog één nummer straks. Goed. Dankjewel. Uh, vandaag ben je bij ons. De voorstelling Recital. Deze maand nog te zien in Amsterdam, Hoorn en Tilburg. En meer informatie op de site uh, MathildeSanting.com. Dit is Radio 1 Opium. Ze waren klasgenoten op de Academie Verloren elkaar nooit uit het oog sindsdien. Maar samen iets doen, dat wilde maar niet lukken. Tot de parade deze zomer. Hun voorstelling Hulphond werd een mega succes. Is dat nu ook in het theater, in het reguliere theater. Martine de en Remco Vrijdag. Ja, die, de, de Volkskant die schreef na, na de parade, citaat. Na het aanschouwen van het paradehalfuurtje kan er vast worden vastgesteld... dat Hulphond een van de grote beloftes is van het komende cabaretseizoen. Dus de verwachtingen waren heel hoog gespannen. Dat lijkt me wel een onwijze oh druk ook meteen. Ja, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ja. Ja. Die zalen opeens vol, heb je die druk weer. Dat je denkt, oh, dan moeten we het opeens gaan waarmaken. Nee, maar serieus, dat, dat lijkt me echt. Want je, je, je moet dan wel aan die verwachtingen ook voldoen, of niet? Ja, dat, dat ja. Was ook, dat, die dubbelheid was er dus. Want we hadden ja. nog maar een half uurtje hè, op mm -hmm. de parade. Ja. Uh, we moesten nog die voorstelling gaan maken. Ja. En we waren nu al de belofte... En uh, nou ja, goed, we, we hebben gelukkig ook gewoon ons kunnen blijven focussen op de lol van het maken en, en het spelen. En uiteindelijk is het een... Uh... Vinden wij wel een heel mooie uh, avondvullende voorstelling geworden. Ja, maar op de parade gelden natuurlijk andere theaterwetten dan in het ja. gewone theater. Want waar, waar moet je meer op letten dan in het jolige half uurtje wat je mag vullen <kug> terwijl al die andere tent om je heen hoort? Nou, we hadden ook nog een paar dingen klaar liggen al toen al. En die hebben we expres niet gebruikt, omdat we dachten, ja, hier zitten zoveel, hier heeft het zoveel af. Dit is heel erg afhankelijk van stiltes en weet je wel dat Je de, de, de je ook geen dingen. steltes maken bijna. Hè? Nee. Omdat er zoveel, zoveel herrie in die tenten ernaast zijn. Het is iets meer van dik hout eigenlijk. Ja, ja. Een beetje zo de, de, de successen achter elkaar. zo of tenminste een beetje de, Ja, je dat, moet uh, gewoon je knalnummers de, de knal, ja, op elkaar zetten. Maar het hoge ja. tempo is wel gebleven. Want het is een, ja. een aaneenschakeling van, van, van sketches. Heel ja. snel in elkaar overgaand. Dat, dat was er al dus. Ja, dat is gebleven, maar dan toch nog wel met de toevoeging... dat er wel meer stiltes en meer mm, ja. uh, rust en wat, ook. En wat, en wat zien we in die stiltes? Want die, die, die absurde sketches over... Ja, een beetje zullige uh, types over het algemeen... Die, die, ja. die waren er dus al. Maar wat zien we in die stille momenten? Nou, er is ook uh, meer muzikaliteit ingekomen, volgens mij. Ja. Uh, um, nou ja, er is één, één zo'n vrij lange scène wel... maar die, die er wel ingaat als koek, maar. Daar Maar dat gaat tussen twee... Twee suicidale pubers en die uh, hebben elkaar op de suicide twee gevonden. Twee emo's. Twee emo's die, ja. en die willen samen zelfmoord plegen. En uh, nou ja, die hebben een soort date. Het is me heel erg uh, meegevallen hoe daarop gereageerd wordt. Want ja. hij is vrij heftig eigenlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar er wordt ja, behoorlijk uh, ongelachen. Terwijl ja. Ja, het is echt twee emo's die graag samen uh, de wereld willen verlaten. Ja. Maar ja... Maar waar, waar, waar, waar komt dat vandaan? Want het is, ik ik keek naar, ik vond het ook uh, tamelijk heftig... maar tegelijkertijd zo ongelooflijk grappig. Gek is dat, hè? -da daar speel je mee, maar ja. waar komt dit vandaan, dit onderwerp bijvoorbeeld? Uh, I think, I think... Ja, jeetje. De, de, ja, nou ja, we, we, we kijken altijd heel erg naar mensen. Maar dat mm -hmm. doen we volgens mij al ons hele leven. En we hebben wel eens ergens een emo gespot, ja, toch? Deze... Ergens, en daar gingen we mee aan de haal. In de zin van, nou, en ik heb ook wel eens gelezen op internet... dat dat soort sites bestaan, hè? dat mensen elkaar opzoeken... om, om samen uh, ja, uh, zich van het leven te beroven. Mm -hmm. Maar en, dat, dat uh, lazen pas yeah. eigenlijk nadat we hem bedacht hadden, <lacht> volgens mij. Dat heb, je, heb ik zo vaak, dat je denkt... Ja, nou, dit, valt het valt ineens op zijn plek. Nou, de, de realiteit is altijd erger dan wat je verzint, uiteindelijk. Ja. Dat is zo Maar ja, met die tragiek, ja, daar dat, dat hebben wij op het einde of andere meer iets ja. mee. En, en, en dat tragicomische, want inderdaad, er wordt hard om gelachen. Hmm. Maar het is wel een beetje de lach van... Auw. Au, ja. Ja. Er, er is nog zo'n scène van, die, die ook meesterlijk is. Er is een, een, een soort masterclass uh, die het zou zingen voor, voor doven. Ja. En dat, dat levert een fantastische scène op. Maar ja, is het dat ook zoiets van... Ja, dat je, mm, moet, je, moet je lachen om dove mensen, is dat leuk? Ja. Uh, ja een beetje die taboes opzoeken, daar houden we wel van. Ja, Henk van Gelder die schreef in de NRC, uh, jullie zijn de schaamte voorbij. Uh, ja. voelt, voelt het ook zo? Of zijn ja. er nog dingen waarvan je zegt, ja, maar dat gaan we toch echt niet doen? Nou, weet je, wat, wat, wat, ik, wat het, mijn uitdaging is, is het zijn inderdaad dove mensen. Maar dat is eigenlijk niet waar het over gaat. Tenminste, dat gebruik je als vorm. Uh -huh. Maar ja. het gaat over iets anders, die scène. En volgens mij is het dan ook alleen maar leuk. Waar gaat het dan over? Ik, nou, Gewoon de onmacht van... en toch willen proberen en het lukt niet. en uh, de, de, de relatie master, uh, master ja, en precies, leerling. Een en toevallig en met... zijn ze alle twee doof. Ja, dat is een beetje flauw gezegd misschien. Maar, dus als je je blijft focussen... zoals Gijs de Lange, onze regisseur... Mm -hmm. dat wel eens tegen ons zei... Van, wat is het doel van die scène? Jij wil die aria zo goed mogelijk zingen. Ik ben doof, maar goed. Dat, dat, is, dat, wordt ook helemaal niet, dat komt niet ter sprake ook, dat doof zijn. Dat hele doof zijn komt helemaal niet ter sprake. Dat is vanzelfsprekend. Ja. En ik denk dat er daarom ook gelachen wordt. Niet om, kijk, ons is leuk doven na. Nee, nee. Dat is wel een beetje ja. wat we hopen. Ja, ja. en nee, ik, ik heb ook altijd het idee dat... We hebben zo vaak dat mensen dan zeggen van we hebben ons helemaal dubbel gelachen. En dan denk ik, ja, maar er zitten ook heel veel echt tragische elementen, volgens mij, uit ons eigen levens ook in. Weet je wel echt. Ja, wat, wat ja, ik was vroeger ook doof. Ja, je was ook doof. Ja. <lacht> ja, maar, uh, het gaat bijvoorbeeld over depressies. Iedereen ja. heeft kunnen lezen dat jij ook de last van depressies hebt. gehad. van Remco, weet ik het niet eigenlijk. Ja, dan nou, neem een beetje ook. op de hak. Maar er zitten wel biografische elementen in. Ja. Ja, ja, ja. Mo mooi zoals jullie in het eerste nummer ook. Het uh, is volkomen over de top openingsact... Uh, waarin jullie elkaar behoorlijk. Uh, Veer in, in de reet steken. Hoe was dat op school? Hadden jullie toen al van iets van bewonderende blik over en weer? Of, ja, over dat was heel, ja, maar dat was zo normaal dat we met elkaar in de klas zaten. En iedereen zei ook wel, maar jullie zijn een heel getalenteerde klas. Heb je dat wel door? Ik denk je, Ja, dat zal ja, wel. Want de vliegende Panthers, Ricky Kolen, hmm. uh, Leonie van der Klein, uh, die, Lianne Zandstra is wat minder bekend, maar dus waren, het was, uh, ja, er zaten veel mensen ja. in die later ook uh, best naam hebben gekregen. Ja. En, uh, dus het was echt gewoon. Dus Wij we we, we werden zo als, als klas ook best behandeld. Hè, van de, ja, maar... Maar, maar los daarvan, ik vond Remco wel al een beetje in mijn straatje zitten in de zin ja. van dat we het alle twee leuk vinden om, om types te spelen. Mm -hmm. Alleen, ja, we zijn nooit echt uh, tot ja, een dus, samenwerking toegekomen. We zijn ook een soort. We, zijn, we, zijn, we hebben volgens mij ook school gemaakt letterlijk met, met wat wij doen, weet je, wel, dat snelle montage, sketch achtig uh, programma's, de Panthers, mm -hmm. jij met Alex Klaassen. Ik deed het, uh, met Diederik Ebbingen. Ja, van de Panthers en ja. of of kruisbestuiving. Ja, Veel, veel, uh, behalve dat snelle schakel inderdaad, uh, ook veel, veel, veel typetjes. Dat is ook jullie kracht natuurlijk. Ja. Ja. Bestaat het risico dat je op een gegeven moment jezelf bijna uit, uit, uit, uit, zicht, uh, jezelf uit zicht raakt? Dat dus je alleen maar typetjes of veel typetjes doet? Martine? Nou, daar spelen we nu deze voorstelling ook wel een beetje mee. Zo van, er wordt natuurlijk vaker gezegd als mensen veel types spelen in het theater. Wie zijn jullie dan eigenlijk zelf? Wie zit daar dan achter? Terwijl, ja, het is niet zo interessant om te zien... wie Martine het en Remco Vrijdag zijn, denk mm. ik. Want dat mm -hmm. zijn hele... Daar moet je niet voor naar theater willen, uh -huh. denk ik. Het uh -huh. is, ja, is net als een ieder ander, dus dat is helemaal niet zo interessant. Misschien een verhaal of een, een, een stukje autobiografie wat wel interessant is... maar dat verpakken we dan het liefst toch in die types, want dat is onze kracht. Ja. Maar goed, in die voorstelling nemen we dat ook een beetje op de hak zo van... en waar zijn nou jullie als types, zeggen we dan zelf... Van, ja, ik vind het zo weinig dat er zo weinig voor authenticiteit in zit. En, uh, ja, wie is nou die echte Remco Vrijdag? Wie is nou die echte Martine Sandifort? En... Het zijn totaal ja. oninteressante grijze figuren. Remco Vrijdag en Martine is dan niet voor. Totaal voort. niet leuk. Nee. Oké, okay, mooie quote, die, uh, die noteren we. <laughs> ja, uh, uh, uh, ik heb jullie gevraagd om, om, om een, ja, een stukje te doen. Dat klinkt, dat klinkt zo luchtig. Maar, maar jullie zijn in staat om hier gewoon gezeten in Carré. een, een ja. fragment uit de voorstelling dat, dat te doen. Die gaan we nu uitproberen. Dat kunnen wij. <laughs> wow. En we dachten: dit stukje wat we nu gaan doen. is misschien wel uh, goed. Om, omdat het ook. Het heeft iets radioachtigs volgens mij. Daar. het, het hoorspelachtigs. <laughs> Oké. Okay.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 Ja, ik wil ook. En Hij Hé, was dat nou nog een baby? Oh nee, moet ik er nou weer uit vannacht? Oh, wil je dat doen? Tuurlijk, ik breng ze wel naar school. Papa, dag. Wat oh, ben je toch een lieve vader, maar verder voel ik niks meer voor je. Nee, het is meer houden van geworden. Inderdaad, meer broer, zus, meer maatjes. Relatietherapie dan maar misschien? Laten we dat maar doen, ja. Godverdomme, ja, ja, jij dan? Nee, nee, nee, jij, altijd, altijd, jij! Altijd, altijd. jij! Nee, en toch heb ik het idee dat er iets anders aan de hand is. Ja, maar ja, de kinderen zijn ook alweer het huis uit. Nee, dat bedoel ik niet. Oké, ik heb een ander, ze is 20 jaar jonger. Ja, dat bedoel ik. Ik vertrek, ik pak mijn koffers, ik ga een heel nieuw leven beginnen. Komt jouw kant op. Doei, doei. Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. En daar zit ik weer alleen terwijl hij ligt te tampen met die jonge sloerie. Ah, ah, ah, wat een lekker strak lichaam is dit. Zeg, dit dat ik tien jaar eerder moeten doen. Ah, Zo, ah, ah, eens even lekker douchen. Hey, wat is dat nou? Een knoppeltje in mijn linkerborst. Even laten checken. En nog maar drie maanden te leven. Nou, dan ga ik maar die mooie wereldreis maken. Maar dat kan helemaal niet. Want ik, ik, ik zie het licht. Ik wil naar het licht. Ah, ah, ah, ah, ah, schatje, wacht even. Ik krijg een sms binnen. Oh, mijn god. Wat is er? Mijn ex. Ze is overleden. Ja, lekker belangrijk. Kom op, toch?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 Dank u wel. Even hier aan tafel een fragment uit de voorstelling van Martine Sondi voor op vrijdag. Hulpond, nog even de titel Hulpond verklaard? Uh, ja, je zoekt een titel. En Martine kwam met dat <laughs> woord Hulpont. Ja, het is natuurlijk. Een hulpond is echt zo'n bestaand ding. Zo'n ja. soort blinde glijdon, maar die kan nog honderd andere dingen. Dat fascineerde me altijd. Maar daar hebben we ook een scène over gemaakt. Uh, een vrouw die graag een hulphond wil terwijl ze niet gehandicapt is. En, uh, uh, uh, uh, en nou ja, uiteindelijk zijn het vrij, uh, ja, allemaal vrij hulpbehoevende verschoppelingen. Ja, het dus het We vonden dat gewoon ook een mooi. Woord. Als er ja, al een rode mooi. draad is, dan is Precies, dat een. Rode draad, ja. dan is dat dan. Ja, en de, deze samenwerking, ik bedoel, het zit nu lekker in elkaar. Hè. Kunnen we er meer van verwachten of niet? Nou nee, ja, we zitten nu toch in carrière Dus. Nee. Uh, <laughs> nee, maar zie je, nee, ja, dat, de, de intentie programma's? is wel uh, om, um, om meer te gaan doen. Ja. Ja. ja. ja. Okay. Ja. Nou, ja, goed vooruitzien. We gaan ook in ieder geval in uh, reprise. En mensen die ons nog willen zien kunnen ook kijken op hihulphond.nl. En volgende week staan we nog in de Lamar, maar dat begint aardig volgende. Uh, ja, de, de, de, de Lamar, de Lamar, de Lamar, Bijna niet meer. Zand, Barendrecht, Gorkum, Zoetermeer en Steenwijk. Tournee, eh, voor meer informatie kunt u ook kijken op hummelinkstuurman.nl. Dank jullie wel en veel succes nog. Graag gedaan. We gaan uh, naar Sebastian Timmerman, die kijkt naar het schaatsen, het NK-sprint in Groningen. En naar een tevreden Margot Boer, de Nederlandse kampioene van de laatste twee seizoenen. En ze werd het al drie keer in totaal in het verleden. En Margot Boer, die niet helemaal lekker reed in het begin van dit seizoen... maar wel eigenlijk de meest constante Nederlandse sprinster was... Uh, laat het ook zien. In ieder geval tenminste op de 500 meter. De eerste afstand hier in Groningen, in Karningen. Uh, gezellige overdekt baantje in het noorden van het land. Ze wint namelijk de 500 meter in 39-18. Dat is maar iets boven het baanrecord van Annette Gerritsen. En het is bovendien een tijd waarmee ze al behoorlijk afstand neemt... van uh, de concurrenten. Stijsje Oenema, 500 meter specialiste. wordt tweede met een verschil. Het van 1200ste seconde. Dus dat er straks op de kilometer al 2400ste achterstand voor Oenema. Laurine van Riesen, derde. Leenstra, vierde. De grote verliezer van deze eerste afstand. van dit Nederlands kampioenschap bij de vrouwen. is Annette Gerritsen. Want zij komt niet verder dan de negende plaats. Gerritsen, die de, deel 1 van het seizoen miste. door een virus, door ziekte. ziekte heeft dus een behoorlijke inhaalslag te maken op de duizend meter vanmiddag... en natuurlijk ook nog de twee afstanden morgen. ook Boer dus prima begonnen aan dit Nederlands kampioenschapsprint. Wint de 500 meter, dadelijk de 500 meter bij de mannen. Ja, daar ook van hoort u meer straks vanuit Groningen van Sebastian Timmerman. 5 januari vandaag, laten we even vooruit blikken op het komende jaar. Wat kunnen we verwachten dit culturele jaar? Opium vraagt experts om de highlights van 2013... NRC, filmkrant en opium-wissensend... Dana Linssen. ...over film. 2013 begint als een heerlijk jaar. Alle films waar we in december over hebben kunnen lezen... die al in Amerika zijn uitgegaan... die komen nu in januari in Nederland uit. De nieuwe Quantum Tur Tarantino Django Unchained... Um, the Master, een nieuwe film van Paul Thomas Anderson. Een film waar eigenlijk al sinds de première op het filmfestival van Venetië... heel veel over te doen is met in Phoenix. De um, Scientology film, een beetje een soort vreemde uh, religie in Amerika... waar uh, Tom Cruise ook het een en ander mee te maken heeft. En de film gaat over een soort uh, nou ja, meester-leerling verhouding. Wordt ook al volop getipt voor de Oscars. Wat leuk is om te zien is dat bijvoorbeeld het Rotterdams Filmfestival... voor het eerst sinds echt, ik geloof, meer dan tien jaar geopend gaat worden... met een Nederlandse film. De wederopstanding van een klootzak van uh, striptekenaar en filmmaker Guido van Driel. De film is ook uh, de zeker de moeite waard om in de gaten te houden... omdat Jeroen Willems er een van zijn uh, laatste rollen in speelt... die uh, eind vorig jaar is overleden. En de film, ik, weet, ik heb hem nog niet gezien, dus ik ben heel erg benieuwd... maar is waarschijnlijk een soort filosofische misdaadfilm over een, uh, nou, een soort gangster met geheugenverlies. En kleine clipjes zagen er alvast heel erg uh, veelbelovend uit. Rotterdam is sowieso een jaar met heel veel nieuwe Nederlandse films. Van zombiefilms tot high art. En wat ook nog leuk is om te noemen, Arie Deelder. Ja, inderdaad, de dochter van, zoals je aan de achternaam kunt horen... Uh, debuteert ook met haar eerste uh, lange speelfilm, Aangeraakt door de Liefde. Oscar voor beste film, dat gaat echt lastig worden. Want al die titels zijn al natuurlijk een beetje voorbij gekomen: uh, Django Chain, The Master, Zero Dark Thirty, ook Argo van Ben Affleck wordt genoemd. Lincoln, natuurlijk de film waarin uh, Daniel Day-Lewis in de huid van Amerikaanse president kruipt. Ik vermoed dat de Oscars een stevige race worden in januari en februari. Een hele goede bioscoopmaanden. Nou, dat is een mooi vooruitzicht. Straks de cultuurtips van uh, Martine, Remco, Roland en Fraukje. Eerst uh, nog even iets heel anders. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Deze week... Ik ben Erik de Vroed, theaterregisseur. Ja, gelauwerd theaterregisseur ook. Succesvol met zijn serie Mighty Society... Een megaproject van tien verschillende voorstellingen over maatschappelijke kwesties... dat nu na acht jaar dan echt aan zijn allerlaatste week bezig is. En dat voelt raar. Het is heel raar, het is heel, heel ambivalent. Enerzijds wordt het een ongelofelijke feestweek, echt een soort van bekroning van, van ons werk van de afgelopen jaren. Anderzijds voelt het ook alsof ik een soort relatie aan het uitmaken ben. Een hele lange relatie die ik heb gehad de afgelopen acht jaar. Uh, maar, maar waarvan we allebei denken van het is echt beter dat we uit elkaar gaan. Maar tegelijkertijd is het zo ontzettend pijnlijk en onmogelijk om uit elkaar te gaan. Dat je zo op elkaar ingespeeld bent, zo met elkaar gewend bent. Dus één, soms heb ik het moment dat ik weer helemaal denk, oh, ik moet toch weer heel erg bij My Side en moeder moet weer volop met haar uh, weer allemaal avonturen beleven. En anderzijds denk ik van nee, het is beter dat ik nu afstand neem van haar. En gewoon ja, ga, bla ga daten op andere plekken. En ook gewoon mezelf weer verder ontwikkelen op uh, onbekend terrein. Bij toneelgroep Amsterdam bijvoorbeeld. En in het buitenland. Want Erik hoeft niet te vrezen voor een dreigend zwart gat. Nee, dreigt het dat maar. Ik heb eigenlijk tot 2016 zit ik vol met werk. In Duitsland, in Dortmund en Bochum En bij Toneel Amsterdam en bij de Veenfabriek. Deze week de laatste voorstelling van Mighty Society 10... plus een soort supersnelle compilatie van alle tiende producties. Vergeet ik nog iets? Ook nog de Mighty Final Party. Dus op vrijdag 11 januari hebben we dus in het decor van Mighty Society 10... wat een, een, een, een nachtclub in Surabaya voorstelt. Daarin gaan we nu een feest doen, ons laatste feest. Alle Mighty Society mensen van de afgelopen jaren komen allemaal opdagen... allemaal acteurs die acts beloofd hebben. Dus dat, dat, dat zijn verrassingen voor mij. Maar waarin ook de prijs van de kritiek wordt uitgereikt... aan Might Society, aan alle medewerkers. Want de, de, de Nederland, het kring van Nederlandse theatercritici... hebben dus besloten om deze prijs dit jaar uit te reiken... aan Might Society. Mooi. Dan nu de bijdrage van Erik de Vroet aan de virtuele vitrine. Wat, wat ik bijdraag aan de virtuele vitrine is uh, de kruidenvijzel van mijn vader. Een bijna prehistorisch ding, zo ziet hij in ieder geval uit. Waarmee mijn vader tot, tot laat in de, de, de, de avond ze, voor het, bij het koken zijn kruiden zat te vijzelen. Uh, hij maakte de, de, de superlekkere sausen. En zijn pepersaus is echt beroemd in onze familie. Uh, maar ik heb daar nogal ja, dierbare, maar ook ambivalente herinneringen aan. Omdat ja, hij soms dan ja, mooi stond te vijzelen. Maar ook dat wel tot, tot laat in de avond mee bezig was met die gerechten. Dus soms zaten we dan in het weekend soms wel pas om half tien s'avonds te eten. Maar toen mijn vader dus, uh, is twee jaar geleden ongeveer overleden. En toen we dus in het huis kwamen om uit te zoeken wat we mee wilden nemen. Heb ik even de magnetron laten staan, de bestekset laten staan. Maar ik wilde per se deze kruidenvijzel meenemen. Omdat dit voor mij mijn vader is. Dus dit uh, voeg ik toe aan de virtuele vitrine. En als je wil zien hoe die eruit ziet, ga dan naar de website www.opium.afro.nl. Ja, Erik de Voeten. En op Facebook en op YouTube. Overigens zijn de laatste voorstellingen van Mighty Society Team vanavond in de Rotterdamse Schouwburg. Morgen in Groningen, dinsdag tot en met zaterdag in Frascati, hier in Amsterdam. Straks gaan we verder met Opium. Eerst nu het nieuws van half vier met Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. Staatssecretaris Wekers wil onderzoeken of de fiscale bijtelling afhankelijk kan worden gemaakt van het daadwerkelijk gereden aantal privé-kilometers, zei hij in de Tros Autoshow op Radio 1. Wekers noemt het huidig systeem onrechtvaardig. Wanneer iemand een auto van de zaak heeft en hij rijdt net iets meer dan 500 kilometer, dan betaalt hij nu de hoofdprijs en iemand die heel veel privé rijdt met de auto van de zaak, die betaalt hetzelfde, al dus Wekers.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 En de politie heeft tijdens een zoektocht in een sloot in Amsterdam... een kalasnikov en een doorgeladen pistool gevonden. Gistermiddag vond de politie daar ook al een kalasnikov. De politie zegt vrij zeker te weten dat de wapens zijn gebruikt... bij de schietpartij in de staatsliedenbuurt van vorige week zaterdag. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Opium. Ja, u bent uh, verbonden met Carré. We zitten hier uh, tot de half vijf vanmiddag. Vier gasten aan tafel. Martine de Sonny voor de Remco Vrijdag. Met hem, met hem heb ik net gesproken. voor hulp hond hun voorstelling. Uh, Roland Kiefs aan tafel voor de klassieke cd's. En vrouwtje Tuinman over haar boek De Rouw Club. Uh, culturele tips. Iets gelezen gezien, goed. Uh, Roland, mag ik met jou beginnen? Ja, de komende week. Uh, vier voorstellingen in uh, de Kees van Barezaals. Conservatorium in Den Haag. Uh, de nieuwe opera-academie. Met uh, vier korte opera's. Twee daarvan van jonge componisten. Stojanov en Tido. En dat zijn, dat zijn... Dat is echt... Jonge componisten krijgen heel weinig kansen om werken te laten uitvoeren. En in dit geval is het echt een opera die van eens uitgevoerd wordt. En twee Stravinsky werken met het uh, Residentie okay. in de orkest. Goh, dat verbaast me helemaal niks. Uh, vrouw Kjetuij, wat jij een type? Ja, ook al klassiek. Ja. Uh, Janine Jansen, mm -hmm. die krijgt volgende week de Concertgebouwprijs. Wat ik echt leuk voor hen vind. En de dag ervoor speelt ze onder andere serenade van Leonard Bernstein in het Concertgebouw. Oké, okay. de, de, de componist die alleen maar wordt, uh, met de West Side Story die wordt ja. uh, ja. vereenzelvigd, maar en veel is, meer... Uh, uh, ja, het ja. is ook jazzy en alles, ja. en feestelijk, maar ook intiem. Een klein. Ja. Oké, okay, prachtig. Remco? Dat uh, sluit mooi aan bij mijn cultuurtip. Want die is de uh, Woof Side Story. De West Side Story met honden. Uh, ik heb hem gezien in de première. Oh, het, is weer, het wordt een traditie, maar het is weer raak met deze familievoorstelling van Drow. Uh, al sinds lang en gelukkig, weet je wel. Uh, de Pieter Kramer uh, handtekening ja. die er weer onder zit. Ja, ja het is uh, geweldig. Al die Bernstein-nummers die uh, fantastisch zijn vertaald door Alex Klaassen... Die voor het eerst ook weer op de planken staat uh, na een jaar uh, ertussen uit te zijn geweest. Um, ja, een uh, fantastisch ensemble-stuk. Muziek, uh, uh, theatrale effecten, prachtig licht, uh, fantastische decors. Uh, ja, ouderwets theater en voor jong en oud, echt. Okay, uh, prachtig. Uh, ja, en nog tot uh, maart, geloof ah, ik, te zien uh, ja. in, in alle theaters. Echt ja. mooi. Martine is al niet voor je. Ja, uh, bij Opium TV gezien, blijf verrast uh, door Gregory Porter, die uh, kende ik nog niet, een hele, hele goede uh, jazzzanger. Met zijn mutsje. Wat? Ja, ja. ja, dat vroeg ik me nog af waarom ja. die dat. Doet mutsje? hij nooit af? Hij ik, iemand zei hij heeft littekens, daarom draag, draagt hij het. Ja. Uh, het is mijn uh, raadsel, maar ik heb uh, gelijk de, de CD uh, gekocht. Be Good. Hij uh, was al uit, ja, uh, februari ja. vorig jaar, ja. maar erg mooi en ook bijna musicalachtig en. Een hele lieve innemende man ook. Heel mooi om naar te kijken ook. En een fantastische stem. Dus, uh, Gregory ja, Porter, inderdaad. Hele mooie zin in. Dankjewel.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 De recensie. Ik denk dat dat uh, ook nog een groter gaat worden. Deze week klassieke muziek. Met Roland Gieft. Uh, je werkt tegenwoordig bij het uh, Residentieorkest. Ja. Uh, uh, betekent dat dat je, je scoop ook veel uh, enger wordt dan toen je nog bij de Avro zat? Of juist niet? Blijft het uh, dat je alle kanten op blijft kijken? Nee, ik, ik keek vanuit Hilversum naar de rest van Nederland en nu kijk ik vanuit Den Haag naar de rest van Nederland. <laughs> dat, is toch en, uh, dat, dat is niet heel veel anders. Nee, nee. nee. Oké, okay, goed, laten we beginnen met de, de eerste uh, uh, CD. Um, het is een druk jaar. Want ik ben in het jaar Verdi-jaar, was het ook niet het Wagner-jaar? is ook nog wagner Man. Ja. Ja. Ja. Tjoe, Toevallig drie componisten wiens belangrijkste werk denk ik opera vormt. Eerste is een cd genaamd Viva Verdi. Dan zou je zeggen dat komt uit de marketingkoker van de Universal in dit geval, ja. Decca. Uh, en dat is niet helemaal waar, want dat Viva Verdi heeft wel een, een, een interessant verhaal te vertellen. Verdi was natuurlijk de grote um, Italiaanse operacomponist. Mm -hmm. 26 operas uh, plus dat requiem. Volgens mij is dat zijn trouwens zijn beste opera. Mm -hmm. En um, uh, Viva Verdi was, uh, had betekenis in de nationale vrijheidsstrijd van de Italianen. Want zo rond uh, halverwege de 19e eeuw was Italië bezet door de Oostenrijkers. En uh, wanneer men viva verdi tegen elkaar zei. De Italianen. Dan wist je dat je aan de goede kant zat? Nee, dan, dan, of... bedoelde men eigenlijk, dan bedoelde men onze grote componist, Maar ja. men bedoelde eigenlijk ook het acroniem van Vittorio Emanuele Re d'Italia. Hmm. De koning van Sicilië, die eigenlijk de koning van ja, ja. Italië zou moeten worden. Dus Verdi wordt ook echt gezien als een van de grote vrijheidsstrijders van Italië. Ja. Vandaar dat, dat dat heeft ook te maken met het feit... dat het thema vrijheid eigenlijk altijd een rol heeft gespeeld in die operas. Het slavenkoor was bijna het nationale volkslied. Want dat was natuurlijk eigenlijk een metafoor voor... Ja. De vrijheid van iemand. Wat wil je laten horen? Ja, um, ja waarschijnlijk de, met, meteen het pakkendste begin: het begin van de ouverture uh, La Forza del Destino. Het is eigenlijk mijn fout. Ik, ik, ik heb de regieverkeer geïnstitueerd. Want dit is muziek uit, uit Jeruzalem, opera. Uh, dit is de pas de deux. Um, uh, maar ook Every Inch Verdi. Uh, dus mm -hmm. in die zin is het ook nog niet zo heel erg. Door het orkest van de Scala, uh, Philharmonica della Scala Milaan. Het ja. beroemdste operahuis ter wereld. Ja. Onder leiding van Ricardo Chailly, Jarenlang chef dirigent bij het Koninklijk Concertgebouworkest geweest. Mm -hmm. um, dat is... Achteraf altijd een beetje wisselend beoordeeld geweest zijn. Periode als dirigent. Ja. Maar de hoogtepunten in al die jaren waren zijn opera voorstellingen. Ja. De, de Puccini opera's. Maar ook hij weet als geen ander deze muziek van Verdi. En zijn. zijn, zijn, zijn volkse geloofwaardigheid te laten behouden... maar ook de intelligente manier waarop het gecomponeerd is. Je zag dat is. hij daar ook van genoten, als ja, hij, hij daarbij op de ja. bok stond. Echt ja. een groot Italiaans opera-dirigent. Ja. Goed, Viva Verdi, on is een preludes van Giuseppe Verdi... door het Philharmonica della Scala uitgekomen op het Decca-label. Dan de tweede, Benjamin Britten. Benjamin Britten, belangrijkste componist, Britse componist van de 20e eeuw. Uh, altijd een beetje een hmm. buitenbeentje geweest. Uh, uh, voor zijn vijftiende heeft hij al 800 werkjes gecomponeerd. Of het een wonderkind is, weet ik niet, maar wel een wonderlijk <laughs> kind in ieder geval. Ja. Uh, buitenbeentje, zocht niet altijd de makkelijkste weg. Homoseksueel, maar vooral, en veel discutabeler... pacifist geweest in de Tweede Wereldoorlog. Als Brit. deel daarvan in Amerika doorgebracht. Een deel daarvan ook in uh, Engeland uh, doorgebracht. En ook als componist was het niet echt een avant-gardist. Hij bleef altijd voeling houden met, uh, met de traditie van de, van de 19e eeuw, zeg maar. Tegelijkertijd... Uh, heeft hij een aantal echte absolute meesterwerken gecomponeerd. En twee daarvan staan op deze cd door Amsterdam Sinfonietta... met uh, uh, de serenade voor tenor, horen en strijkorkest... en ook een geweldige liederencyclus Les Illuminations op de muziek van Rambo, de dichter de, de, de, de Rambo. En dat zijn, twee, dat zijn twee van de belangrijkste liederen van de 20e eeuw. Fantastisch gezongen door Barbara Hannigan en door James Gilchrist... dat is de tenor in de uh, Serenade, en Jasper de Baal is de hoornist. Thank you. Van uh, Rainbow les, illumini, les Illuminations van... Uh, ja, je mag ook De Verlichten zeggen. De Verlichten, ja. Ja, maar met mij, ik heb ooit Frans gestudeerd. Ik moet het toch uh, zo uit kunnen komen? Het uh, ging even mis. Benjamin Britten in ieder geval, uh, ja. componist. Nog even snel. Dit is het begin van die liedersiekeles. Het is zo verwachtingsvol. Hè? Meteen ja. heb je het gevoel. Hier ja. komt iets aan. Ja. Hier ja. komt iets aan. Het is eigenlijk een muziek, Maar dan voor strijkorkest. Ja. En dat is die verbeelding van Britten. Vrouwkje, vind, vind je dit mooi? Hou je hiervan? Vind je dit mooi? Ja? ja? Die ik net uh, voor het eerst heb gehoord uh, onlangs. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, prachtig. Dan uh, heb je nog één uh, ding in de aanbieding. Namelijk, uh, omdat het ook altijd Malerjaar is. Ook dit ja. jaar weer. Ja. Precies, 2013. 2013. Eigenlijk altijd Maler, Malerjaar. Uh, de liederencyclus Des Knaben Woendehoorn van Gustav Maler. Um, als je dat letterlijk vertaalt, knapen, wonderhoorn... dan is het de wonderhoorn van de knapen. Klinkt het meteen als een novelle van Gerard Reven. <laughs> ja, um, ja, het het is, van P.F. is dat ook gekust. Precies. Een ja. verzameling van honderden Duitse volksliedteksten. Uh, Mendelssohn, Schumann, Brahms hebben er zich ook laat, door laten inspireren. Maar vooral Mahler heeft, heeft heel veel in die teksten gegrasd. Mm -hmm. Hij heeft geleid tot de 24 liederen die op, uh, op uh, muziek zijn gezet. Maar hij heeft ook zijn weg gevonden in zijn tweede, derde en vierde symfonie. Uh, Mahler zag ze als, als humoresken... Maar Eigenlijk is het helemaal nergens zorgeloos. Dat kan bij malen helemaal niet. Er hangt altijd iets in de lucht, er is altijd een schaduw, er is altijd een dreiging, er is altijd een tragiek. Um, maar nu is het een keer niet in de uh, liederenversie met orkest, waarmee je het vaak hoort. maar nu in een versie voor bariton en piano. Mm -hmm. Maarten Koningsberger, Nederlandse bariton. en Ed Spanjaard, dirigent. Hey, dirigent. Ed Spanjaard, maar de, Ed Spanjaard is een uitstekende pianist. Uh, maar nu heeft hij gekozen om een keer uh, collega Maarten Konensberger te begeleiden aan de piano. En hij doet dat, dat doet hij ontzettend goed, want hij, hij, hij, hij speelt met autoriteit. Hij is niet aan het begeleiden, hij toont zich niet serviel, hij biedt tegenwicht. En dan ontstaat er ook echt iets. Maarten Koningsberger, Bariton, Ed Spanjaard. Nu is niet als dirigent, maar als uh, piano-begeleider. Of ja, ja, het is meer dan ja. begeleider, zeg jij. In de ja, feite, meer. Ja. En, weet je, het, uh, wil je malen horen, maar wil je niet meteen ook dat grote orkest erbij hebben... dan is dit een fantastische versie. Of zo leuk van deze muziek die je nu hoort, hè, net wat je net gehoord hebt... Hmm. dan blijkt plotseling de stap naar Kurt Weill ook helemaal zo groot niet meer. Hmm. Dus in die continuïteit van muziek. Ja. Ja. Leuk. Goed, en die is uitgekomen, die cd op het uh, label Quintone. Dus is Knaam van Gustav door Maarten Koningsberger en pianist Ed Spanjaard. Dankjewel, Roland. En de informatie over de besproken cd's die kunt u terugvinden op onze site opium.afro.nl Dit is Opium. Ja, clubjes, die heb je in alle soorten en maten. Uh, fanclubs, voetbalclubs, zangclubs, postzegelclubs, breiklubs. Maar Vrouwtje Tuinmans nieuwe roman gaat over een heel opmerkelijk soort club, de rouwclub. Na de dood van Harold Wezenman komen zijn vrienden, familie en collega's samen. En, ja, en wat dan? Wat doen ze eigenlijk, vrouwtje? Nou, in het begin zijn ze vooral heel erg veel aan het regelen. Maar uh, op een gegeven moment uh, merken ze toch op allerlei manieren... dat Harold er niet meer is. Hmm. En dat en... besef is heel moeilijk om je te realiseren dat iemand er niet meer is natuurlijk. Ja, en dat gekoppeld aan het feit dat iedereen zijn eigen manier van vriendschap met Harold had. En dus zijn eigen beeld daarvan had. En die beelden komen niet altijd overeen. En de manier waarop je je sociale leven leidt uh, komt ook niet bij iedereen overeen. Nee, de, de, de, de feiten over deze uh, romanfiguur weliswaar. Harold, hij, hij werkt voor een soort muziekfestival, Walhalla. Ja. Uh, steekt daar in feite al zijn tijd in. Verder weet eigenlijk niemand. Zelfs zijn vader weet eigenlijk helemaal niets over. Ja, zijn vader maakt wel eens verre reizen met hem. Ja. Maar, maar, maar ver... ja. Hij is echt wel workaholic... zoals wel veel voorkomt, volgens mij ook... in de culturele hmm. en organisatie, Ja, ja hij... je moet wel. Hè? En zijn Denk collega's ik. zijn vaak zijn vrienden. Dus die maken wel degelijk heel veel intense momenten mee. Maar hij houdt de zuilen heel erg gescheiden. Hij heeft een vriend van de middelbare school nog. Hij heeft nog een vriendin van daar. En, uh, en eigenlijk zien die elkaar allemaal nooit... Ja, het, het, het, het, uh, het moment dat hij overlijdt. Hij wordt in feite slachtoffer van een, uh, ja, van, van een, een, van een festival. Dat is het erge. Dus het wrangt ja. ook tegelijkertijd. Niet Want, zijn eigen festival? Nee. Het, uh, het, het lijkt een beetje op het ongeluk zoals bij de Love Parade in Duisburg is ja, gebeurd. Ja, de, de mensen die in de verdrukking komen ja. in, in een tunnel. In een tunnel, uh, en, omdat en, er en, gewoon te weinig uh, nagedacht is over grote mensenmassa's. Mm -hmm. ja. Wa waarom heb je voor deze setting gekozen? Omdat ik hem interessant vind. Mm -hmm. um, het hele idee uh, van mensenmassa's vind ik interessant. Um, mm -hmm. En de koppeling met zijn eigen werkwereld. Kijk, ik had voor hem ook... Uh, ik moest een, een werkomgeving hebben waar men heel intens met elkaar leeft. Ook. En dat had denk ik ook een booreiland kunnen zijn. Maar ik weet niks van booreilanden. En heb ook niet per se de ambitie om me daarin te verdiepen. Mm -hmm. Maar... De festivalwereld sprak me wel aan. En uh, dan ja, is het eigenlijk een geschenk. Ik kreeg op een ochtend letterlijk op vakantie het woord Duisburg in mijn hoofd toen ik wakker werd. Zo verrek, dat moet hem gewoon zijn. Wow. Zo... Zoiets moet het zijn. Dus zo werkt het. Ik vrees van wel. Het is heel banaal. Ja, ja. heel mooi. Maar je, je, hebt, je hebt je wel, uh, Volgens ben je je ook gaan verdiepen ja. in die wereld. Uh, ik, ik zag ja. in, de, in, de, in het dankwoord dat je ook bijvoorbeeld met iemand als Erik van Eerburg van, van Lowlands hebt gesproken. Ja, om, uh, ik mocht van hem als fly on the wall uh, bij uh, vergaderingen zitten als ik, ik er verder dat? mijn mond overhield. Ja. ja, dat was heel erg leuk. Ja, je mocht er wel over schrijven, maar dan uh, Ik fictief, mocht er fictie overschrijven, ja, ja, ja, ja. ja. Ik mocht ja. niet zeggen wie ze aan het uitnodigen waren. Ja. Oh, dat maar dat de... weet je nu al wel. Dat wist ik voor vorig jaar wist ik oh, dat wel heel lang. Ja. Ja. Maar, maar je zou ons nu ook een kijkje in de low lens van, van volgend jaar kunnen, ja, of misschien van dit jaar kunnen bieden. Misschien, maar ja, dat ja. doe ik niet. En daar ja. gaat het verder ook niet om. Want nee, dat snap de ik. research heb ik nou eens niet gedaan over de artiesten en de rock'n'roll en de sappige verhalen. Maar de manier waarop mensen met elkaar werken. Ja. om die Harold een plek te kunnen geven in, in, ja. in, in die sociale omgeving. Uh, Roland, nou, Ik vind het op wel verfrissende gedachte... dat uh, uh, een festival een man uh, vermoordt. Meestal is het andersom. Tot de culturele sector, Maar ik ben wel benieuwd. ja. Ja, ja, ja. Uh, want, want die baas van het festival bijvoorbeeld, die Elmer die uh, ja. rondloopt... ja, het, het is een soort bijna Jan Smeetsachtige achtige baas. Hè? Ja, al die bazen hebben ja. waarschijnlijk hetzelfde soort karakter... van een beetje, een beetje hoekig, een beetje... Uh, oogklip op ja. en uh, uh, vooral uh, manager, ja. uh, ja. liefhebber van muziek en dergelijke. Ja. Ja. Ja, ja, ja, Zijn eerste reactie is ook dat hij er niets van uh, wil zien in het ziekenhuis. Hm. Uh, niet naar dat bed gaat. Het enige wat hij doet is uh, tassen vol uh, energy drink en koeken meenemen. Dat ja. is zijn bijdrage. Ja, maar omdat... ik vind die bijdrage net zo waardevol als rouwen naast het bed. Overigens. Ja. Dat is ook waar het boek over gaat. Ja, dus. ja. Want dat iedereen inderdaad deel uitmaakt van diezelfde club wat zijn bijdrage ook is. Ja. Ja. Ja. Ja. Want uh, uh, we hebben uh, Victor, we hebben Emma, dat zijn vrienden van Harold. We hebben Jan, zijn vader, die veel aan het bed zit. Anderen inderdaad, die wat meer op afstand staan. Met wie voel jij je het meeste verwant? Als je dat een schrijver, mag je niet vragen... om uh, sympathie voor een van zijn karakters uit te spreken. Um, ik voel me uiteindelijk het meest verwant, denk ik... met de dode zelf en zijn vader. Die vind ik gewoon ja, die vind ik, uh, het leukst. Die begrijp ik het best, denk ik. Maar ik heb heel veel uh, anekdotisch materiaal van mezelf in, uh, in Emma gestopt. Omdat ze heel um, onhandig is. Ik laat haar bijvoorbeeld... Uh, zij voert dan de katten van de doden. En dat ben ik gewoon 100% zelf. Hm. Um, dat ze de katten voor wil kopen, de deur trekt, zich beseft dat nu niemand meer een sleutel heeft van dat huis... en katten door de brievenbus gaat voeren. Dat ben ik gewoon helemaal zelf. Hm. Dat geeft al aan dat jij in dezelfde situatie bent geweest. Ja. Ik ben zelfs in dezelfde situatie geweest, vier jaar geleden ongeveer, uh, overleed mijn beste vriend met zijn partner. Niet bij een festival, <lacht> niet in een verdrukking, totaal niet. Hmm. En uh, toen heb ik inderdaad uh, als uh, handige reactie zijn katten door de brievenbus gevoerd. In het rare idee dat dan alles goed komt. Marens, je zei in een bijzin, iets heel wat me meteen fascineert. Jij zei, die, die, de, de, de man die overleed aan zijn vader, begrijp ik het, beesten, het beste? Ja. Betekent dit dat je dus ook als schrijver karakters, beschrijft, karakters hebt die je eigenlijk zelf niet echt begrijpt? Ja, ik denk dat dat zelfs een grote motivatie is om het boek te schrijven. Um, ik heb eerder twee bundels geschreven, heel rechtstreeks over mijn eigen rouwproces. Mm -hmm. En daarna had ik behoefte om over rouw en dood nog veel meer te schrijven. Mm -hmm. Maar dan de dingen die niet over mezelf gingen. Ja. De dingen die ik gezien heb door de jaren heen, reacties van mensen... Maar ik bedoel, vooral te zeggen dat, dat het eigenlijk in het proces van schrijver zijn... Ja. dat je dus in je, in je roman karakters hebt, personages hebt... die je, eh, die je zelf niet, eigenlijk niet zelf begrijpt. Ja. Nou, gaandeweg ben ik ze wel wat beter gaan begrijpen, hoor. Ja. In het proces van schrijven. Maar met ja. vraagtekens in ieder geval. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. Je zei ook, je hebt inderdaad gedichten erover geschreven. Over... Ja. Frodo was die, ja. die, die vriend van je die door een auto-ongeluk destijds ja. om het leven is gekomen. Um, maar, maar dat was kennelijk nog niet klaar. Het onderwerp in ieder geval niet, nee. Ik moet eerlijk, eerlijk zeggen dat ik de dood gewoon ook een interessant onderwerp vind. En, uh... Ik ben als reactie, om het een soort van te gaan begrijpen... ben ik heel veel over dood en over rouw gaan lezen. En merkte ik dat ik ook dat op zich staand interessant vind. Mm -hmm. um, ook omdat er zo vaak de veronderstelling lijkt te zijn... dat er een soort recept voor is, hoe je dat allemaal ondergaat. En de stages, uh, stadia die je doorloopt en dat het dan daarna misschien goed is of zo. Uh -huh. En... Uh, Terwijl ik veel meer zelf het idee heb dat het hyperpersoonlijk is en allemaal even waardevol en even echt. Ja, hyperpersoonlijk. Dat is ook meteen het, het probleem dan met een rouwclub. Hè? Want iedereen ja. heeft natuurlijk zijn eigen, ja. brengt zijn eigen, in dit geval uh, Harold, mee. Ja. En wil ook zijn eigen Harold vooral bewaren. Behouden. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. En niet, niet uh, die inwisselen voor die van een ander. Ja. En liever ook niet dat een ander uh, allerlei intieme dingen van hem uh, bleek te weten... die jij helemaal niet met hem deelde. Ja. Terwijl zo de werkelijkheid natuurlijk gewoon is. Ja, ja. Er, er is, uh, want even uh, de, naar uh, de echte wereld. Ja. Die rouwclub van jou, is, is die in stand gebleven? Of valt dat op een gegeven moment weer uit elkaar? Of... Nou, ik was gisteren nog bij Frodo's broer... Uh, drollen aan het knippen uit papier met zijn kinderen. Maar uh, <laughs> Dus ja... Uh, het, het is heel natuurlijk gegaan. In het boek uh, laat ik het meer met conflicten verlopen. Uh, maar ja, het is natuurlijk ook, anders heb je geen boek, hè? Als mm. er niks gebeurt. Ja, dan moet er moet iets gebeuren, ja. Uh, wij zijn nu vier jaar verder en sommige banden zijn duidelijk voor het leven en andere niet. Maar dat gaat op een hele natuurlijke manier, zonder dat daar verwijten mm -hmm. in spelen, heb ik ja. de indruk. En, en, en speelt dan. Uh... Bedoel, zijn dat verbanden die anders zijn geworden... Waar, waarin bijna uh, de overledene geen rol meer speelt? Of komt die altijd nog wel ja, als... Ja, dat is ja. inderdaad het verschil. In het begin, dat was mijn ervaring... Uh, de eerste maanden kon ik me niet voorstellen... dat ik ooit nog een dag zonder deze mensen... zonder zijn familie, zonder zijn vrienden zou doorbrengen. Want dat, ja, de rest van het leven had geen zin meer. Mm -hmm. uh, maar degene waarmee ik nu nog heel hecht ben... daar is het op zichzelf gaan staan. Wij hebben elkaar ontdekt... En we hebben wel dat gemeenschappelijke verdriet, maar we hebben inmiddels ook een gemeenschappelijk leven. Aha, ja. Ja, want, want in het boek uh, gaat op een gegeven moment: de, de Rouwclub maakt een uitje naar. De Efteling. Uh, de Efteling omdat ja. een jaar geleden is dat ook uh, gebeurd. Op... Met Harold en op mij. Ja. Voor, voor zijn verjaardag. En dan, dan, dan clasht dit toch. Misschien is dat, een, dat is een fragment wat ik heel prettig zou vinden als je dat zou willen voorlezen. Ja, het gaat de hele dag al niet zo heel lekker. In, uh, in de Efteling. Ook omdat het een erg grote groep blijkt te zijn... die eigenlijk niet allemaal hetzelfde willen, de mensen. En uiteindelijk zitten ze in een pannenkoekenhuis... en worden best grimmig. Ik vertel dit vanuit Victor. Het zijn heel veel namen. Ik moet ook stemmetjes noemen. nu. Nee, hoeft niet. Nee, Dat hebben we okay. net het vorige uur al gehad. Dat hoeft niet. Okay. <laughs> moet je weg? Vroeg Emma, toen hij nog voor de koffie opstond. Hij moet op tijd naar bed, giechelde Valentijn. Sst, deed Hanna. Nee, Valentijn, ik hoef niet op tijd naar bed. Ik hoef nergens heen. Ik wil alleen graag hier vandaan. Als je het goed vindt. Valentijns handen gingen theatraal de lucht in. Rustig aan, vriend. Wij zijn geen vrienden. De hele tafel luisterde. Wij allemaal, wij zijn geen echte vrienden. Het enige wat we delen is dat we vrienden van Harold waren. Die hele rouwclub van jou... Hij wees naar Emma, die met open mond zat te luisteren... bestaat alleen vanwege iets wat er niet meer is. Iemand. Hij is dood. Ja, dus een, een rouwclub heeft voordelen, heeft een soort helende werking, maar heeft ook, ook aan de andere kant ook, ook nadelen lijkt mij. Ik denk het ook, maar ik vind het ook uh, heel erg gezond dat je op een gegeven moment niet fulltime meer lid bent van een rouwclub. Mm -hmm. Ja, ja. De, de, de, is het onderwerp nu? klaar voor jou of kun je dat niet zeggen? Is een... Ik weet het niet. Je zei al de, de, de algemene interesse in de, in de dood en, ja. en dat, dat blijft ook bestaan. Ik ben een serie uh, non stukken aan het schrijven die toch weer over de dood gaan. Uh, ik heb net een stuk geschreven over uh, dierenbegraafplaatsen bijvoorbeeld. En uh, zo ben ik er nog wat aan het maken. Dus ik Geloof niet, maar misschien wel in fictie dat ik er even klaar mee ben. Mm -hmm. Ja, maar ik heb, ik heb gewoon geen antwoord. Ik heb geen nieuw boek in mijn hoofd. Nee, nee, dus nee, nee, nee. Misschien en, is het al helemaal klaar. Ja. Oeh, dat is niet wervend. Dit nee, nee, is geen dus, goede markt. Nee, er komt nog nee. heel veel weer. Dat kunnen ja. we even verzekeren. En vrouwtje ook. En en dan ga je nog wel eens naar een festival of denk je van uh... ja, hoor. Ja, ja. Ja, <laughs> ik heb al kaarten voor werkte. Oké, okay, heel goed. Ja, Ga vooral door. Uh, dankjewel. De Rouwclub uh, wordt donderdag aanstaande gepresenteerd in boekhandel Paagman in Den Haag. En ligt vanaf woensdag al in De Winkel. Wat kunnen we verwachten dit culturele jaar? Opium vraagt experts om de highlights van 2013. NRC en opiumwessensend... Hans den Hardog Jager over beeldende kunst. De allergrootste gebeurtenis op beeldende kunstgebied... wordt ongetwijfeld in april de opening van het Rijksmuseum. Ik heb al een kleine voorproef gehad en het ziet er geweldig uit. Het wordt een heel spectaculair gebouw met veel ruimte, prachtige zalen... Ja, de kunst moet daar echt kunnen gaan bloeien. Die oude kunst, de geschiedenis, alles wat ze daar hebben. Dus ik verwacht daar heel veel van. En ik verwacht ook dat het heel veel levendigheid, ja, heel veel spektakel... heel veel prachtige dingen aan het Museumplein kan gaan opleveren. Wat verder wel opvalt in de beeldende kunst... is dat je kunt merken dat de bezuinigingen een beetje gaan toeslaan. Als je op de agenda's kijkt, dan merk je dat musea een beetje voorzichtig zijn. Ze programmeren veel uit eigen collectie. Ze zijn een beetje ingehouden allemaal. Dat is ontzettend jammer, want ze zouden zichzelf eigenlijk moeten laten zien. Dus als je nou echt gaat kijken, wat komt er voor spannende dingen aan... dan valt het niet altijd mee. Maar waar ik zelf erg naar uitkijk, is het overzicht van Arnold Mick... een hele goede, internationaal werkende Nederlandse kunstenaar... in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En het bijzondere aan Mick is, hij maakt video's maar die bouwt je in een soort architecturale omgevingen in. Dus het zijn niet allemaal platte schermen, je kunt eromheen lopen. Het is bijna of je een soort gebouwen en kamers inloopt. En ja, als het goed is en het stedelijk daar een beetje mee om weet te gaan... moet dat heel spectaculair kunnen worden. En waar ik verder erg naar uitkijk, al is het niet in Nederland, is altijd de Biennale van Venetië. Dat is toch een beetje het toeristische uitje voor bijna iedereen in de kunstsector. En dit jaar is naar een soort competitie, bijna een soort Idols voor kunstenaars, uh, tussen vijf kunstenaars, is Mark Manders uitgekozen. Die gaat het Nederlandse Rietveldpaviljoen vullen. En daar ben ik heel erg blij mee, want Manders is in mijn ogen een van de allerbeste kunstenaars die Nederland heeft. En zijn werk is heel gelaagd, heel intelligent, heel spannend. Hij maakt beelden met verwijzingen naar klassiek. Het is heel... Er gebeurt ontzettend veel. Er is heel veel te kijken en en hij weet heel goed ruimte om te gaan. Dus ik heb eigenlijk de hoop en de verwachting... dat dat wel eens een heel spectaculair paviljoen zou kunnen worden. Dus daar verheug ik me enorm op. Ja, de verwachting van Hans ten Hardogjager, onze beeldende kunstdeskundige... ook verschrijft hij voor de NRC en voor andere bladen zoals u weet. Uh, uh, tweet zie ik net. Om um 14.30 uur uh, Tuinman over haar nieuw te verschijnen boek. De Rauw Club bij Opium Radio. Met Hans Opium. Uh, hashtag Radio 1. Ja dat is net geweest. Ilse van der Zee van uh, de uitgeverij. Maar wel heel goed dat je op die manier even extra reclame maakt voor je auteur. En natuurlijk ook voor ons <laughs> programma. Hartelijk dank daarvoor. <laughs> u kunt uh, twitteren. Dat weet u. Naar uh, hekje Hans Opium of hekje Opium Avro. Uh, ja, uh, dankjewel, uh, vrouwtje, voor uh, je aanwezigheid hier Graag, uh, ik, ja. in dit programma. Uh, Roland Kies, dank voor uh, de nieuwe cd's. Martien de Sonny voor het Remco Vrijdag, ook hartelijk dank. Na het nieuws gaan we door met dit programma tot half vijf nog. Schrijver P.F. die komt dan langs. Hij uh, komt vertellen over de uh, JP, J.P. kessels Vendag in, uh, in het Amsterdamse Comedy Theater morgen. En voor de rubriek De Bus bellen we met Maarten van Roosendaal. Die speelt vanavond in het Chassé Theater in Breda. Als u denkt, hey leuk, ga ik naartoe? Jammer, uitverkocht. En in de 80 seconden van vandaag horen we singer-songwriter Lucas Hamming. Dat en meer zo dadelijk na het journaal van 4 uur hier op Radio 1. Tot straks. En Van Stormezen komt net binnen. Er al. Tot straks nu. Dus.